Half uur. Jeroen van Kamp met het Zenderwijs Journaal. In Frankrijk zijn bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zeker 42 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond half acht op een provinciale weg in de buurt van Bordeaux. In de bus zaten Franse bejaarden die een reisje maakten. Ze waren onderweg van het stadje Petit Palais naar Lelande. De voertuigen botsten frontaal op elkaar en vlogen in brand. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is dood. Acht mensen zouden erin geslaagd zijn de bus te verlaten, waarvan er vijf licht gewond zijn. Politiemensen die in contact komen met vluchtelingen zijn bang dat ze een besmettelijke ziekte oplopen. De politievakbond ANVP noemt de situatie onhoudbaar. Het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkomt is de laatste tijd sterk gestegen. Door de drukte worden ze niet meteen op ziektes gecontroleerd. Politiemensen in de vluchtelingencentra lopen daardoor extra risico's, zegt de ANVP. De vakbond vindt dat vluchtelingen onder alle omstandigheden bij aankomst medisch onderzocht moeten worden.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 Het aantal files neemt weer toe, en de gemiddelde reistijd ook. Sinds eind vorig jaar zijn de files gemiddeld 3% langer geworden... staat in een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een belangrijke oorzaak is de aantrekkende economie. Daardoor is er meer zakelijk verkeer. Verder wordt er meer gereden omdat brandstof wat minder duur is... en ook zijn er meer files door werkzaamheden. Het weer, af en toe zon, maar later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft vandaag wel droog en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. A9 naar Alkmaar, tussen Hardem-Zuid en Vels ook 4. En de A9 naar Amstelveen bij het Rotterpolderplein 3 kilometer. A20 richting Gouda, daar staat bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. En de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 I haven't met you yet Well, baby. Work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I'll get. Then I'll get, then I'll get, then I'll get. Oh, and I know that it all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. Well, and I promise you, kid, I'll get more than I'll get. I just haven't. I, met you yet. I promise you, kid, to give so much more than I can. I just haven't met you yet. Wat een heerlijke muziek. En dat vind ik ook voor promotion, Robbie. <laughs> is hartstikke leuk natuurlijk dat zo'n jongen dan elke week gedraaid wordt. Dus, uh, en ik moet zeggen, hartstikke le lekker nummer. Mooi nummer. En Charles, met wie heeft hij het ook alweer geschreven? Uh, nou, dit is een uh, liedje wat uh, bekend is van Michael Bouble. Uh, en hier was Sven, 17 jaar. Uh, dat is uh, opgenomen in de popbunker in een dit, uh, dit nummer. Uh, uh, kleinschalig dus. Uh, uh, en inmiddels is hij 22 en speelt hij vijf instrumenten en uh, ja, gaat hij als een speer, zeg maar. Leuk, man. Ja. Ja. En vanavond is het feest hier om vijf uur. Wat is er dan? Nou, dan, uh, want hij geeft natuurlijk het concert in, in, uh, in Heemskerk, in de, in de Nozem en de Non, wat ik net al zei. Uh, en ja, dat moet een beetje gepromoot worden natuurlijk. Dus, dus hij komt hier gewoon een paar liedjes live zingen vanavond. Leuk. Dit is de Watertorensport. Dat is iedere vrijdagmorgen tussen 10 en 12. En dan hebben we gasten uit de voetbalwereld. En vandaag hebben we onder andere Nigel Castien uit Zandvoort. De speler van de Koninklijke HFC die dinsdag Heracles gaan verslaan. En we hebben de technische man van de Koninklijke HFC. <laughs> Robbie, um, Robbie Verstraten van, van de zandvoort -optiek. Dat mogen we best een keer zeggen. Jij hebt 205 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Dat is een boel. Ja, dat klopt. Het had er veel meer kunnen zijn... als ik niet zo vaak geschorst was. Maar ik heb vrij lang bij HFC in het eerste helft al gevoetbald. Dat klopt. Een jaar of 13, 14 geloof ik. Ik moet wel eerlijk erbij zeggen dat dat toen wel op een lager niveau was. We spelen nu topplasse en volgens mij heb ik bij HFC... Uh, op het hoogste niveau tweede klas gevoetbald. Zelfs de onderbond heb ik meegedaan bij HFC. De beroemde wedstrijd tegen de Bijlmer die we verloren... in de toenmalige vierde klasse... Toen ging je nog naar de HVB, de ja. onderbond, zoals we toen heette. Dus ja, we hebben wel van alles meegemaakt. En uh, vanuit daaruit ben ik op een gegeven moment... Ook met mijn kinderen bij HVC gingen voetballen... ben ik wat meer gaan bemoeien met de jeugd. En vanuit de jeugd ben ik weer uh, rondom het eerste toch gekomen. Het is wel een enorme opgang, hè, als je erover nadenkt. Van de HVB naar de ja. topklasse. Nou, moet ik zeggen dat die opgang... Uh, toen we in de HVB voetbalden, is bij HVC wel wat gebeurd. Toen hebben we op een gegeven moment uh, tot de tweede klas... en zelfs een keer de eerste klas gehaald. Uh, en toen degradeerden we weer. Uh, een jaar of zes, zeven geleden hebben we echt uh, nieuw beleid gemaakt bij HFC. En dat heeft onder andere te maken met, gehad met het feit dat we steeds onze eigen jongens... Uh, kwijtraakten aan omliggende verenigingen die hoger voetbalden. Toen hadden we zoiets van, nou, we kunnen eigenlijk het beste... gewoon zelf hoger op gaan voetballen. En toen hebben we een jaar of zes, zeven geleden zijn we dat ingezet... En uh, ja, dat is eigenlijk altijd uh, hartstikke goed gegaan. En vanaf de derde klasse we zijn nog een keer vanuit de tweede klasse naar de derde klasse gedegradeerd. En vanuit toen zijn we eigenlijk uh, in één keer bijna op één of twee jaar na doorgevlogen naar de topklassen Ja, super hè? Ja, ja, fantastisch. En nu, want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? We hebben allemaal Geert-Jan gehoord en gelezen over die uh, tweede divisie. En het kapotmaken van een amateurclub. Kijk, je bent met 1800 leden natuurlijk een van de grootste verenigingen in Nederland. En al die leden zijn even belangrijk, vertelt Gert Jan. Nou, dan kan je moeilijk in zo'n tweede divisie contractspelers gaan aannemen. Ja, nou, ik ben het volledig eens met uh, Geetjan Bruin. Uh, ik denk wel dat er uh, bij een hoop mensen misverstanden over bestaan. of wij naar de tweede divisie willen. Want wij willen als vereniging en ook het bestuur wil heel graag naar de tweede divisie. Alleen. Uh, de KVB heeft daar een aantal dingen opgelegd... en daar zijn we het niet mee eens. Ik vind zelf dat we als wij op sportieve gronden... dus tot dit jaar bij de eerste zevende promoveren in de tweede divisie... dat we dat met ons eigen beleid op onze eigen manier moeten doen... en niet dat de KFB ons uh, zeg maar, aangeeft... dat wij contractspelers moeten aannemen... dat we een financieel manager moeten doen... waardoor de kosten tussen de, tussen de half miljoen en de miljoen euro gaan kosten. Ja, dat gaat ten koste van de vereniging. En ik vind ook gewoon, als wij dat op onze eigen manier doen... En een andere vereniging stopt er desnoods 3 miljoen in. Ja, ik bedoel, iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Maar wij willen wel promoveren. Ja, maar je hoort van de KNVB op al die verhalen helemaal niets. Hè? Ik bedoel, Gert-Jan en ook AFC nu, die laten duidelijk weten... we willen dat niet. Nee, HBS heeft zich inmiddels ook al, uh, in, ook al? Uh, in de media uitgesproken... dat zij uh, ook willen promoveren... maar onder geen voorbeding uh, contractspelers gaan, uh, uh -huh. gaan nemen. Dus ik denk dat die flex steeds groter gaat worden. En ik denk ook dat... Uh, ja Uiteindelijk is de baas ook Bert van Oostveen die dat allemaal regelt. Ja, en ik heb toch het idee dat die man beter kan opstappen. Want die maakt op deze manier gewoon de amateursport ook kapot. Ja, maar wat gebeurt er nu? Want als meneer Oostveen, zoals hij dan genoemd wordt... helemaal niets laat weten en gewoon stug blijft bij dat plan... van het aannemen van, van, van beroepsmensen... wat doe je dan? Nou, ik denk als wij bij de eerste zeven eindigen... dan gaan we gewoon promoveren. Ja. Dan zal de KNVB waarschijnlijk met een aantal regels komen... dat wij contractspelers moeten, moeten contracteren... Dat gaan we niet doen. Ja, en dan wordt de grote vraag. Als wij dat niet doen, AFC doet dat niet, HBS doet dat niet... en stel dat die allemaal promoveren, wat gaat er dan gebeuren? Volgens mij is het nu zo dat er, als je dat niet doet, dat er een sanctie komt... en dat je teruggezet, teruggezet wordt naar de vijfde klasse. Nou, dat zou natuurlijk echt ridicuul zijn als dat gebeurt. En als het wel gebeurt en je doet dat met tien verenigingen... dan heb je natuurlijk in het amateurvoetbal een volledige omgekeerde wereld... En ik denk dat je ook moet kijken hoe je juridisch ervoor staat. Ik bedoel, de KVB kan je wel allerlei dingen opleggen... maar ik bedoel, uh, als hier iemand zo direct komt en die zegt van... Uh, dan moet hier een dj komen die vijf uh, ton per jaar verdient... ja, ik bedoel, dan kan je of stoppen. Want dat gaat gewoon niet. En ik denk dat de KVB daarom zichzelf uh, wel in de vingers gaat snijden... Hoe dat, uh, hoe dat precies gaat. En zeker omdat er steeds meer uh, verenigingen gaan beseffen... wat er aan de hand is en wat dat gaat kosten... Ja, en bijna geen enkele vereniging, of misschien twee of drie grote verenigingen... als IJsselmeervogels en, en Spaakburg na... kunnen de, dat bedrag ophoesten wat er moet gaan gebeuren. Want er komen nog heel veel andere dingen bij kijken. Je hebt licht nodig, je moet op andere dagen gaan voetballen. Je moet je veld omdraaien, je moet nieuwe je, kleedkamers bouwen. Je moet nieuwe kleedkamers bouwen. Ik geloof dat ze zelfs kunstgrassen uh, willen gaan verplichten. Dat is ja, belachelijk. Nou, dat zijn kosten die, die boven een miljoen gaan. Nou, er zijn bijna geen verenigingen die dat kunnen ophoesten. Nee. En ik vind zeker als een club als HFC en HBS en HFC natuurlijk ook in de regio uh, sociaal uh, heel wat uh, betekenen. Ja, 18, 1900 leden, waarvan duizend jeugdleden. En je kan toch niet verwachten dat wij uh, een miljoen euro in het eerste half gaan stoppen... en de rest van de vereniging dan zeggen van nou, zoek het maar uit. Maar de KNVB, Oostveen, CS hebben nog helemaal niets laten horen? Nou, ze hebben, uh, er komt wel binnenkort natuurlijk weer een uh, meeting. Ja. ja, en dan wordt er weer verder gesproken. In het begin hebben natuurlijk een heleboel verenigingen wel toegestemd in, uh, in het plan... Maar zich eigenlijk niet heel goed verdiept in wat er nou allemaal precies te betekenen heeft. Nou, AFC is natuurlijk degene geweest die dat in de media naar buiten gebracht heeft. En ook duidelijk gemaakt heeft wat, wat nou eigenlijk precies het inhoudt. De meeste verenigingen precies. Nou, we zien dan al als dat gebeurt. De AFC bereidt zich daar wat meer op voor natuurlijk altijd. Ja, en nu zie je dat steeds meer verenigingen uh, ook beseffen wat er aan de hand is. Ook de achterban van de vereniging gaat natuurlijk nu vragen stellen van... Ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren als we gaan promoveren? Ja, dat gaat betekenen dat gewoon de rest van de vereniging... Uh, dat er geen geld meer is om trainers aan te nemen, jeugdtrainers... en voor de accommodatie dingetjes. Dus ja, ik denk dat het een hele slechte zaak is... wat de KVB nu aan het doen is. En ik denk dat wat HFC nu doet heel goed is. We zijn tenslotte ook degene die de KVB opgericht hebben... als koninklijke HFC. Ja, en ik denk dat ze bij de KVB moeten gaan beseffen... dat de KVB er is voor de, voor de amateurclubs. En ik denk dat de KVB de nu denkt... dat zij er zijn, dat het omgekeerd is. Ja, en dat is echt een slechte zaak. Eén ding kan ik me absoluut niet voorstellen. Nigel Castine met HFC 1 in de vijfde klasse. Nigel? Nee, daar ga ik niet vanuit. uit, nee. Nee, nee. nee. Maar ik zoals weet. het er nu voor staat, is dat wat er gaat volgen. Hè? Want ze hebben dat helemaal nog niet veranderd. Je gaat echt naar de vijfde klasse volgen. Nou, of het echt zo is, weet ik niet. Hè? Het zijn natuurlijk allemaal speculaties. Hè? Ik bedoel, Er is nog niks 100% afgesproken. Het zijn misschien ook wat gemeenten die er zijn. Maar ik ben echt heel nieuwsgierig en daarom hoop ik ook heel erg graag dat we promoveren... om te kijken wat er dan gaat gebeuren. Ja, ja. Dat zou ik, ik wil het wel eens zien wat er dan gaat gebeuren. Ja, en de AFC zal het ook wel halen. En HBS doet het ook niet slecht. Dus het wordt wel iets natuurlijk. Ja, het wordt zeker een dingetje. Ja, dat, uh... Jij bent begonnen bij Jos in Amsterdam. Ja, ik uh, ben geboren en getogen tot mijn 16 in, uh, in Amsterdam. En toen ben ik ja, door mijn ouders bij Jos gaan voetballen. Met heel veel plezier. En op mijn uh, 16 gingen mijn ouders verhuizen naar Bennebroek... En toen werd mij aangeraden om bij uh, RCA in Heemstede te voetballen. Dat heb ik gedaan. Nou, Daar ben ik al vrij snel op uh, 17 jaar leeftijd in het eerste elftal uh, beland. Wat toen de tijd uh, hoofdkastieniveau, het hoogste van ja. Nederland, uh, speelde. Uh, daar heb ik twee of drie jaar gevoetbald. En uh, toen ben ik naar Zand van Meeuwen gegaan. Daar heb ik ook nog een jaar gevoetbald. En vanuit daaruit ben ik uh, bij Koninklijke HFC via Vrienden terechtgekomen. En daar heb ik het eigenlijk altijd uh, heel erg naar mijn zin gehad. Een warm bad, hè? Een warm bad, zeker voor mij. En ik ben ook, nou, daardoor ook echt een, een HFC geworden. Ik heb natuurlijk nooit in de jeugdvoetbal daar, maar doe ik wel heel lang in het eerste. En uh, ja, ik vind het gewoon een fantastische vereniging. Heel veel vrienden mee heb ik daar nu. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk om er te komen. En je doet technisch beleid ook? Ja, ik uh, ben eerst begonnen in het jeugdbestuur. Daar heb ik ook technische zaken gedaan. En uh, toen ben ik naar het, het uh, algemeen bestuur gegaan. En toen heb ik me met het eerste elftal al behoeid... Onder andere met, met de opmars die we nu gemaakt hebben. En uh, samen met een aantal andere mensen. Henk Driesen, Sander Vink en nu Patrick Tenthoff bestaan we. En Richard Kerkman, ook een zandvoerder, Dat doen wij nu de technische commissie. En uh, ja, pak, pakken de rode lijn op uh, binnen de vereniging. Prots. En we zijn er trots op natuurlijk dat we nu op dit niveau uh, kunnen acteren. En de tweede elftal doet dat ook hartstikke goed. Ja. Uh, de speelt nu tweede divisie. Ja. Al jeugd elftallen, uh, eerst elftallen spelen op uh, landelijke divisie. Dus wat dat betreft denk ik dat we ook echt een, een echte voetbalvereniging geworden zijn. Absoluut. De volgende muziek is voor jou. In my keys, solutions remedy. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. Het gaat natuurlijk weer over voetbal. Terwijl uh, God is de DJ werd gedraaid op verzoek van Nigel. Um, jongens, dinsdag. Laten we toch maar weer eens even vooruitkijken. Want daar gaat het toch allemaal om. Nou, ik ben het niet, trouwens, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hè. Ik denk dat dinsdag een hartstikke leuke wedstrijd is. En dat mm -hmm. het echt uh, uniek is. Um, alleen ik persoonlijk. Maar dan praat ik wel even voor eigen titel. Ja, ik vind de competitie belangrijker. We kunnen dit jaar bij de ECC zeven eindigen. En dan promoveren. En uh, als je dat niet haalt, het jaar erop moet je weer echt kampioen worden. Dus uh, ik vind het hartstikke leuk uh, dinsdag. En ik hoop ook van harte dat we winnen. En dan ga ik één keertje dronken worden per jaar. Ja, ja. Maar, uh, <laughs> maar, uh, dus, maar ik vind de competitie belangrijker zelf. En de kans ook dat je het haalt is natuurlijk wel gering. En dat kan je natuurlijk voor een stunt zorgen, maar... Uh... Ja, het is voor jongens als, als Mikey en Nigel natuurlijk toch de kans om, uh, ja, om je in de kijker te spelen. Ja, en het is natuurlijk ook sowieso un een unieke belevenis. Dat ga je misschien maar één keer in de vijftig in jaar meemaken. En voor die jongens natuurlijk helemaal. Kijk, natuurlijk als Mike of Nigel uh, daar een fantastische wedstrijd voetballer. Ja, toch heel Nederland kijkt er toch naar. Je komt op televisie. Dus wat dat betreft is het voor de jongens wel een uitdaging om daar uh, boven zichzelf uit te stijgen. Ja. Ik denk dat het kan. Het is heel raar. Ik, ik, ben, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het gebeurt. Nou, die overtuiging deel ik niet helemaal met je, maar... Uh... Maar je zult toch dronken worden dinsdag. Nou, <laughs> ja, een bordje drinken zullen we sowieso. Zo zo. We zijn wel amateurs, dus wat dat betreft, dat zal wel gaan lukken. Ik bedoel, het is sowieso al, uh, al, al fantastisch dat je een derde ronde van de KVB beker haalt. En uh, dat je natuurlijk nu een, een club uh, loodt. Ik denk ook wel een leuke club. Uh, er ja, zijn een, een aantal mensen leuk. van HFC zijn al geweest in Almelo om... Uh, Laat ik kijken hoe het allemaal gaat. Nou, we zijn ja. hartelijkste ontvangen daar. Dus ik denk dat het ook een, een belevenis wordt. Maar ook een leuke belevenis. Hè? Geen gezeur met hooligans en dat soort dingen. Nee. Dus wat dat betreft... Uh... Je kan ook rustig daar uh, tussen die mensen in gaan zitten. Hoor. Ja, precies. Een nieuw stadion. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Nou, we, we hebben van Heracles gehoord dat uh, er ook heel veel mensen uit Almelo zelf komen. Dus het is bijna een volle bak. Ja, Wat dat betreft is het ook voor de spelers en de staf natuurlijk uh, fantastisch... om daar een keer te kunnen voetballen. Je hebt begrepen dat het uitverkocht is. Er nou, is, ja, helemaal hoor. He? Ja. Nou, het uitvak is sowieso uitverkocht. Maar ja. wat ik begreep is, is dat het hele stadion uitverkocht ja. is. Dus wat dat betreft, uh, is het wel heel gaaf natuurlijk. Er is in Almelo altijd wat te doen. <laughs> en natuurlijk is Konink HS een hele aansprekende tegenstander, natuurlijk ja. ook. Hè, dat, uh... Nee, maar er is in Almelo altijd wat te doen. Het licht staat op rood of het licht staat op groen. En de volgende plaat vanuit.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 Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt. Geloof me maar. Zo so is het leven. Was voor jou gekozen, erop? Ja, ik blijf André Hazes altijd een uh, topartiest vinden. Dus ik vind het altijd heel heerlijk om te horen. En Nigel, vind je dit nou mooi of niet? Ik vind dit een heel mooi nummer, zeker weten. Uh, Oké, okay, gelukkig ja, het is... maar. Want dan markeert er niet van alles aan je. Nee, nee, nee. Hey, jullie hebben dinsdag uh, een oefenwedstrijd gespeeld. Dat gaat dan met de Onder de 23. Dat ja. was tegen Dem. Gewonnen, hè? Klopt, 6-0. Wat is nou het belang van die Onder de 23-competitie? Uh, ja, gewoon wisselspelers... Um, gewoon wedstrijdritme op te doen. Dus kijk, je hebt veel wisselspelers die niet in het eerste voetballen, niet in het tweede voetballen, wel in het tweede voetballen uh, terug van een blessure komen. Die moeten allemaal wedstrijdritme opdoen. Dus daar zijn die wedstrijden gewoon belangrijk voor. Dat je ook gewoon je wedstrijden blijft spelen. Kijk, wat alleen trainen, dan kom je er niet. Je moet ook gewoon je wedstrijden spelen om beter te willen worden en te kunnen worden. Maar dan hebben jullie wel een nadeel natuurlijk, want de clubs in de omgeving zijn van een stuk minder allooi. Die leven niet zo voor de sport zoals jullie. Dus het wordt steeds moeilijker om lekker te kunnen blijven voetballen. Want zo'n 6-0 zegt natuurlijk helemaal niks. Nee, dat is ook zo. Maar ja, wat je ook zegt, uh, in de regio is er bijna niet zo'n hoog niveau begrepen, zeg maar. Dus ja. Wij als onder 23 komen ook soms ook niet met onder 23. We hebben wisselspelers in het eerste zitten. Die zijn ook boven de 23. Kijk, die moeten ook het wedstrijdritme opdoen. Dus die spelen ook gewoon daarin en als jij met wisselspelers uit de topklasse tegen een ja. dem uit de wat is het BVH. tweede klasse ja dat is allemaal niks joh. moet spelen dan kijk je moet gewoon je wedstrijden spelen ik maak niet uit tegen wie en ook daarin moet je het kunnen laten zien om uiteindelijk weer in de basis te komen in het eerste daar doe je het allemaal voor natuurlijk ja. Robbie uh... Jullie hebben pech op het ogenblik. Je moet dan dinsdag naar Herakles. Je mist Gertjan jan Tameris. Dat is toch een jongen die de wedstrijd leest en die een team vooruit kan sturen. Maar wat veel erger is, in die wedstrijd van afgelopen zondag werd Rashid eruit gestuurd. Wat door menig een al belachelijk gevonden wordt. Maar dan komt de KNVB met een sanctie. Artikel 4... Ja, dat klopt. Uh, afgelopen zondag uh, werd Rashid uh, uh, nam een bal aan, werd van achteren aangevallen, viel, en de viel met z'n tweeën trouwens. Uh, de tegenstander uh, uh, stond bovenop hem. Hij gaf hem een duw. Dat werd door de scheidsrechter in eerste instantie niet eens gezien, maar door de grensrechter wel. En die gaf aan dat het een, uh, een slaande beweging was. Nou, het was in mijn ogen meer een, uh, een duw om hem van hem af te duwen. Echter, als je artikel 4 neerzet op het papier door de scheidsrechter... dan staat daar een aantal wedstrijden voor. En dat begint bij zeven. En hij heeft ook zeven wedstrijden gekregen. Ja, voor iets wat in mijn ogen echt belachelijk is. Ik, bedoel, ik vond de rode kaart al belachelijk. Geel had misschien gekund, want je moet wel met je handen van iemand anders afblijven natuurlijk. Maar als je dat allemaal gaat vergelijken met betaald voetbal en Engels voetbal... en wat er dan op dit niveau gebeurt door jonge scheidsrechters... die natuurlijk volledig aan de regels houden... In die hele wedstrijd is er voor de rest niks gebeurd. Geen zware overtredingen. Er, er, er, gewoon een hele sportieve wedstrijd daar. Ja, en daardoor worden wij heel erg benadeeld. Want Rashid is voor ons wel een hele belangrijke buitenspeler. Ja, en die ga je nu gewoon zeven wedstrijden missen. Voor die jongen natuurlijk ook verschrikkelijk... dat hij ook gelijk aanzetten de dinsdag ook mist. Dat kan hij ook niet meedoen. Ja, maar dat, je, dat moet je mij uitleggen. Want Kramer, het, noem het een Kramertje. Jij zegt dat het veel minder was dan met Kramer. Die krijgt dan niks... Maar die mag wel gewoon spelen zolang als het onder protest is. Jullie hebben toch ook protest aangetekend? Ja, dat klopt, maar het, dat, daar zijn we nu wel nog steeds druk mee bezig. Want de scheizetter moet vrij snel indienen zijn wedstrijdformulier. Echter, de scheizetter heeft niks gezien. Dus ze hebben naderhand ook het formulier opgevraagd van de assistent-scheizetter, zoals het tegenwoordig heet. En die heeft het pas op donderdag ingeleverd. In Hoe lekker is dat? Waardoor we pas uh, uh, nou, donderdag pas laat horen hoeveel wedstrijden die kreeg. En uh, vanuit die situatie zijn we nu druk bezig met verklaringen. van uh, We proberen ook uh, te kijken of Harderberg uh, mee wil werken met ons. Ja. En, of uh, Haaks, Haaksberg is het. Ah, en, uh, en die wilden het ook graag want Die vonden het ook uh, erg overdreven. Uh, alleen ja, of we het nog voor elkaar krijgen om uh, spelgerechter speel, te krijgen... voor aanstaande dinsdag, dat weet ik niet. He, dus we hebben een aantal juristen bij AFC rondlopen... die dus nu druk bezig zijn daarmee. En als je alleen al ziet, voor een klein duwtje... hoeveel mensen daarmee bezig zijn... om dit soort dingen dan uh, uh, bij de KFB neer te zetten... dat het allemaal maar meeviel. Ja, dat is ongelooflijk. Er zijn gewoon uh, drie, vier volwassen mensen... zijn er uren mee bezig. Er staan natuurlijk een hele hoop mensen met zijn mobieltje langs het veld. Is er niemand die dat gefilmd heeft? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat... Nog niet gevraagd. Maar de onderroep was er toch ook? De onderroep was er wel, die ja. beelden zijn er ook. Alleen degene die dit normaal altijd filmt is was de zoon van de voorzitter. Die was het deze keer niet, dus iemand anders heeft het gefilmd. We hebben de filmbeelden ook opgevraagd. Echter, de beeldkwaliteit was redelijk slecht. En het, uh, uh, het moment is maar heel even in beeld. Dus het is uh, uh, vrij lastig te interpreteren wat er nou uh, precies gebeurde. Dus nou, misschien, misschien een oproep. Het zou kunnen, ja. Maar ja. het is allemaal wel... Uh, Laat, maar in ieder geval, kijk, als hij geschorst wordt, voor, uh, is het voor de jongen natuurlijk een drama. Maar ja, je ben hem nog steeds zes wedstrijden voor de competitie kwijt. dus maar dat natuurlijk uh, ook een drama. Ja, dat is voor ons echt, uh, ik bedoel, Rachid is gewoon echt een, een basisspeler. En uh, die heeft gewoon uh, heel veel kwaliteiten. En we zijn natuurlijk te midden, uh, natuurlijk al kwijt. nou We zijn Bartje Negers al kwijtgeraakt, die natuurlijk een hele zware blessure uh, gekregen heeft. Dus ja, op een gegeven moment wordt het wel wat dunner natuurlijk, in de ja. breedte. Ja. En, maar, maar er is weer rechtsongelijkheid. Want Feyenoord kan gewoon doorverbouwen met ja. het Kamer, en die wordt dan vrijgesproken. En jij krijgt zeven weken. Ja, hij krijgt natuurlijk nu zeven weken. De KFB volgens mij kijkt gewoon puur naar de standaardprocedure van uh, artikel 4: uh, slaan of niet slaan, geraakt of niet geraakt. En dan daar staan een aantal wedstrijden voor. Ja, nu gaan we dus in beroep. Dus ja, we hopen daarmee natuurlijk uh, uh, dat er niet te niet te doen. Aan de andere kant moet je ook heel erg uitkijken, want uh, het is een, uh, als je zoveel wedstrijden. Door de KVB voorgespiegeld krijgt, kan natuurlijk ook meer worden. Wat ja, maar niet, als HC bijvoorbeeld zegt dat het niet geslagen is, wat, wat, wat willen ze dan? Ja, maar de KVB blijft natuurlijk een apart instituut. Hè. Die dat zijn zeggen, ja. En dat is natuurlijk waar we een beetje bang voor zijn. Alleen ja, ik vind gewoon, uh, ik vond die rode kaart wel overdreven. Laat staan dat er een schorsing moet komen, uh, vind ik al belachelijk. Ja, er zijn mensen die leggen een verband... tussen het protest van HFC tegen de KNVB-beslissing... Over, over het aannemen van spelers... als je bij de eerste zeven eindigt... en wat er nu allemaal gebeurt. Nou, ik, nou, Zo'n zo zo complottheorie wil ik nog nou, niet... Ja. Uh, in zin dat ik denk namelijk dat de tug gewoon kijkt naar de formulieren die ze binnenkrijgen. En ik heb toevallig uh, van de week ook... vanuit de TC krijg je dat soort dingen natuurlijk ook. Zie je natuurlijk wat, de, de, de, wat voor schorsingen aan wat voor artikelen aanhangen. Ja, en dan, als een scheizechter opschrijft... Artikel 4. Ja, dan weet je dat je gewoon vanaf 7 wedstrijden staat. Gewoon standaard. En ik denk dat het gewoon standaard geregeld wordt. Alleen ja, nu zullen wij met, met beelden en met uh, getuigen uh, moeten aantonen... dat het eigenlijk allemaal uh, niet zo is zoals zij het uh, beschreven hebben. Ja, maar dinsdag is de wedstrijd van het jaar. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk wel. Dus ja, we moeten kijken of het ervoor nog... Uh, kijk, als we op een gegeven moment in beroep gaan... is het niet zo in de geval zit in het betaald voetbal... dat je dan je schorsing opschort... Ja, belachelijk, zo werkt ik het niet. Hè. Amateurvoetbal en, en, en betaalvoetbal liggen dan toch weer uit elkaar wat dat betreft. ik mm -hmm. boel, uh, We hebben Peter Bos van Vitesse gehad, die gaat in beroep en mag daarna gewoon op de bank zitten totdat de uh, beroep uitspraak geweest is. Ja, in het amateurvoetbal is dat weer niet zo. Hè. Een rode kaart is gewoon standaard de eerste wedstrijd schorsing. Ja, en laat dan net uh, de wedstrijd Heracles-HFC uh, de eerste wedstrijd zijn. Dus voor, ik denk dat voor Rachid ook uh, vreselijk is ja. dat hij zo'n mooie wedstrijd moet missen. We gaan, we gaan er alles aan doen om te kijken of we het niet gedaan kunnen krijgen. Maar het is kort dag. Ja, en wanneer denk je dat je het hoort? Nou, we hebben pas, pas gisteren gehoord dat hij die zeven wedstrijden kreeg. Dus mm -hmm. ik denk dat er vandaag uh, correspondentie met de KVB gaat zijn. Door middel van schriftelijk en verklaringen en ook telefonisch. En dan moeten we maar even afwachten hoe de KVB erop reageert. Maar ik ben bang dat we dan in, een, in een, iets terechtkomen wat weer langer duurt. Dus ik, ik denk niet dat je het gaat halen, maar ik hoop het wel. Ja. Nou, laten we het maar hopen. Muziek, Charles. Ik word doodziek van dit gezeur met die KMV. Ja. Echt. MUZIEK last night in my dreams Walking the streets of some old ghost town I try to believe in God and James Dean But Hollywood sold out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 It's not enough. Wat staat te komen, want je krijgt natuurlijk winterstop. En dan, uh, dan moet je wat, dan moet je naar wat warmere omstandigheden. Nou, waar gaan jullie heen? Tormelinos. Oh ja. Wel lekker, hè? Ja, zeker weten. En al leuke tegenstanders daar? Wie hebben we? Weet ik eigenlijk niet eens. Ik weet nog niet precies uh, wie er gaan, maar volgens mij Klaar -klaar gaan er twee, twee, uh, twee teams zitten er ook in de buurt. En volgens ja. mij wordt er, wordt er een en van onderling uh, tenootje uh, ja, gespeeld. Dat is zeker goed. Even terug naar die, je hebt gisteravond getraind. Was Rashid aan het trainen? Rashid was aan het trainen, ja. ja. Maar kapot waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Nadat hij toch kreeg dat hij zeven wedstrijd heeft gekregen, is hij daar aardig zuur van, ja. ja. Wat het rare is, Robby, dat zo'n assistent-scheidsrechter, grensrechter, dat die zich daar dan laat gelden en dat die vooralsnog gelijk krijgt. Dat is een beetje gek. En hoeveel mensen zijn daar nou mee bezig om dat ongedaan te maken? Nou, het is zo dat uh, natuurlijk op het moment dat zo'n wedstrijdformulier uh, uh, naar voren komt... en er staat op artikel 4 uh, gaan bij iedereen natuurlijk uh, alarmbellen uh, rinkelen. Um, nou, dan wordt natuurlijk dus vrij snel gekeken van hoeveel wedstrijden krijg je dan. Nou, dat heeft vrij lang geduurd omdat het dat zelf het niet gezien heeft. Dus we hebben pas donderdag die verklaring in gekregen. Toen we dat hoorden hebben we natuurlijk in verband met die bekerwedstrijd gevraagd... of uh, uh, de, de bekerwedstrijd voor het, voor het district... Uh, ...West 1, die moeten we tegen DWS, DWS. om die, om die we naar voren te halen. Oftewel, er zijn vier, vijf mensen uh, een aantal uren per dag aan het bellen... ...om dingen om te gooien, met de KVB aan het praten... ...met uh, mensen binnen Haafs heen te praten... Om, uh, ...om daar bezwaar tegen aan te, aan, aan te maken. Uh, om al die verklaringen binnen te krijgen. Om met de tegenstander waar we toen tegen gevoetbald hebben... de ...beelden op te vragen, de verklaringen al daar op te vragen... Oftewel, er zijn denk ik vijf, zes mensen drie, vier uur mee bezig... vier, vijf uur bij elkaar allemaal... vanwege één zo'n incident... wat in mijn ogen echt uh, ja, een heel klein incident was. En uh, wat ik net al eerder zei, een rode kaart was, was al, al, al hard gestraft. Ja, en dan zie je dat een heleboel vrijwillige mensen daarmee bezig zijn... om dat een beetje uh, in, in, op orde te brengen. Ja, het is ongelooflijk. Het is Eigenlijk oneerlijk, hè? Want je wordt in zo'n wedstrijd benadeeld. Je moet uiteindelijk met negen man die wedstrijd beëindigen... Natuurlijk te zat voor woorden, wat er allemaal gebeurt. Ja, en zeker als je ziet wat, wat er gebeurt. Kijk, ik bedoel, als iemand iemand een doodschop geeft. of met gestrekt been inkomt. Ja, ja. Bedoel, we hebben een paar weken geleden is Isgeetjan Termeeres uit de wedstrijd geschopt. Ja. Doordat hij van achteren vol op zijn enkel en zijn achillespezen geschopt heeft. Waar, waar, waar geen kaart voor viel zelfs. Mm -hmm. en die voetbalt nu al vijf weken niet, omdat hij daardoor zwaar gebaseerd is. Kijk, dat vind ik een heel andere orde dat je iemand een duw geeft. Ja, of ja, die bedoel, bovenop je staat. En, en iemand die nog op je staat ook. En of dat. Zal misschien ook niet, het was gewoon in een duel. Dus of dat een wel of niet expres was. En ik bedoel, het is ook nog een mannensport. Ik bedoel, er mag best dus wel een beetje contact zijn. Kijk, geef iemand een, een volledige pets voor zijn hoofd. Of, of schop je iemand van achteren echt volledig neer. waardoor iemand zwaar gebaseerd het veld afgaat. dan horen daar zware schorsingen op te staan. Maar in dit geval een beetje duw en trekwerk. En, er was niks aan de hand. Er was geen opstootje. Helemaal niks. Er was geen onderlinge on, on, on, on, onvrede bij elkaar. Die wedstrijd was zeer sportief. Dus dan denk ik van ja, als een scheidsrechter een klein beetje aanvoelt... ook wat er in de hand is, die man heb je gewoon, die was dat al na 25 minuten. Dus de hele wedstrijd was het na 25 minuten al over. De ja. scheidsrechter heeft niets gezien. De tegenstander HC21 uit Haaksbergen zegt er is niets gebeurd. Maar jullie weten nog niet of die mag spelen dinsdag. Nee, dat komt omdat we pas die verklaring zo laat gekregen hebben. Dus we kunnen het pas uh, laat anticiperen hierop. Ja, dat, dat gaat vandaag gebeuren. Dus wij zitten hier nu in de studio. En ik denk dat er nu op dit moment andere mensen bezig zijn... om uh, in contact te treden met de KVB en de Tuchcommissie ja. om te kijken of we dit... Uh, ja, niet kunnen doen. En gaat HFC nou spelen zondag... tegen DWS, of niet? Nee, alles was wel geregeld. Maar uh, uiteindelijk hebben we... weer een, een telefoontje van DWS gekregen... dat ze toch uh, uh, het niet wilden... of niet konden, of geen spelers op de been konden brengen. Dus, uh, niet durven. Of niet durven, geen idee waarom. Maar ja, ook daar zijn weer mensen weer... Uh, een hele tijd mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Maar uh, helaas... En we kunnen dat niet afdwingen natuurlijk. Dus dat, uh... Hoe is de sfeer in het team nu, Nigel, met dit gebeurde bijvoorbeeld? Dat houdt jullie ook bezig? Tuurlijk, het houdt ons altijd wel bezig. Maar de ene eruit, de andere in. Zo werkt het ook. Kijk, we doen niet, uh, we doen niet allemaal onder voor elkaar. Als er eentje geblesseerd is, eentje geschorst, dan moet de ander er gewoon weer staan. En of hij nou beter, slechter in het team past of niet, dan moet hij moet er gewoon staan. En zo werkt het gewoon in voetbal. De ene, de ene gaat eruit, de andere gaat erin. Zo vind ik... Uh, dat je het zo moet zien, zeg maar. Ja. ja. Ik blijf het gek vinden. Ik, ik kan ja. er niks aan doen. We gaan uh, een van jouw platen draaien. Even kijken wat uh, Charles heeft opgezet. Ik weet uit mijn hoofd natuurlijk niet... wie wat gekozen heeft. Dat kan ik hier niet zien. Ik had nu de, de, de doors voor staan. Light my fire. Ik weet niet of dat een, een plaat is die hij heeft gekozen. Nee. Niet. Nou, Your, your Number van uh, IOJ? Ja. Daar gaan we die draaien. Like money right from my head down to my feet uh. She just smile at me uh. I don't really know what it means uh. See I'm in a bit of a There's no concealing it. You're young, you find so magnificent. Michel Castien, speler van de Koninklijke HFC 1, afkomstig uit Zandvoort, begonnen bij Zandvoort. Wat een vreselijke muziek. Vind je? Ja. Ja, het is weer onze tijd meer, hè? Ja, wat ja. is onze tijd? Het is your number. Maar... Ja, dit is een beetje de muziek wat die jeugd nu uh, allemaal een beetje luistert. Nou, ik ben blij dat Robby er ook dit is. dit is nog normaal, hoor. Dit is nog uh, Ja, redelijk, dit, ja uh, ik ken het, hoor. Ja. Ik ben blij dat Robby er is dan horen we ook nog leuke platen. Gelukkig maar, ja. Ja. Hey, heel even serieus nu. Jij hebt CIO's gedaan, je hebt het afgemaakt. Wat ja. zijn je plannen? Wat wil je doen? Mijn plan uh, voor nu is uh, zo hoog mogelijk te komen met voetbal. Daar heb ik nu uh, ook mijn ouders heel erg voor nodig uh, in deze periode. Ik heb nu een jaar, heb ik een tussenjaar genomen. Ik doe helemaal niks. Ik help mijn opa een beetje op het strand. Maar voor de rest, ik doe geen werk. ben ik ook mee gestopt. Ik wil nu een jaar gewoon echt alles op voetbal gaan gooien om er zoveel mogelijk uit te halen... Wat ik, uh, wat ik in me heb, zeg maar. En ja, CHIOS heb ik... Uh, heb ik echt met heel veel plezier gedaan, diploma gehaald. Ik heb training gegeven bij HFC. Vond ik ook leuk. Alleen ik vond het niet leuk dat ik elke keer... de verplichting had om trainingen te maken. En... op deze leeftijd nu te doen, zeg maar. Om erbij te doen. Ik, ik uh, denk dat ik het later wel gewoon... <tied> ...weer heel leuk gaan vinden. Wat je dan natuurlijk het voetbal gaat missen... ...je voetbal zelf niet meer. Dat je dan wel weer mee aan de slag gaat. Maar zoals ik het nu zie... Uh, ...is alles gericht op voetbal. Leuk. Ja. Als ik nou trainingen voor je maak... ...kom je dan bij mij teams trainen? Dan wil ik jou best wel helpen, ja. ja. Oké, okay, want dat doen we. Hè? Ik, ik ben trainer ENF... hoofdtrainer ENF bij Allianz. Ik maak voor al die trainers de trainingen. Die krijgen ze gewoon op de mail thuis gestuurd. En, uh... ja. Ja, kijk, ik, zo heb ik het ook gedaan met Sios, zeg maar. Cios Sios uh, kregen we eerst trainingen via de KVB wat wij echt moesten volgen. Op een gegeven moment leer je zelf weer je trainingen maken... en je ervaart, zeg maar, je eigen trainingen. Dus daar pas je wat dingen aan. Het wordt alleen maar beter natuurlijk. Hm. Alleen, ja, om telkens dat uurtje dan uh, heen en weer te zijn, zeg maar, vind ik gewoon... Ik heb liever gewoon nu dat ik dan in dat uurtje gewoon aan mezelf kan werken... Op straat bijvoorbeeld een bal kan schieten. Ik zeg maar wat. Dan dat ik nu de kinderen ga trainen. Ik, ik ben 20 jaar natuurlijk. Ik kan heel goed met kinderen werken. Dat leer je natuurlijk ook op het Cios, Je leert heel veel communiceren. Samenwerken met kinderen. En ik vind het ook, heel, vind ik ook wel leuk om te doen. Maar nu niet. Nu heb ik echt het gevoel dat ik gewoon alles op voetbal kan en wil zetten. En later als ik klaar ben met voetbalcarrière, zeg maar. Dan weet ik zeker dat ik daar wel iets mee ga doen ja. Je populariteit stijgt bij het publiek van HFC. Dat ja. gaat snel. Gaat zeker snel. Je hebt natuurlijk ook die jochies die je hebt getraind. Dus als je het veld oploopt... staan er genoeg jochies. Nee, Nijtsel, Nijtsel, zon natuurlijk. Kijk, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Als je die jongens hebt... Ik werk natuurlijk ook in de sportwinkel. In het En daar komen natuurlijk ook... alle jongens van HFC... komen daar natuurlijk een voetbalschoen halen En als ze dan geholpen worden door een Mike van de Band... die er ook werkte. Door, door mij is altijd natuurlijk veel leuker dan dat je een voetbalwinkel inloopt... en je kent uh, iemand niet natuurlijk. Dus dat is wel leuk natuurlijk. Nou, het is duidelijk, jouw uh, toekomst ligt in het voetbal. Je wilt die toekomst in het voetbal. Nou, Laten we het ideaalbeeld schetsen. Welke club? Welke club, ja. Het is natuurlijk lastig om nu te zeggen... Uh, je weet nooit hoe snel het kan gaan. Of hoe slecht het kan gaan. Uh, Ik zie aan Bart Nelis nu een uh, hele zware knieblessure kan morgen met mij ook zo zijn. Of vanavond op trainen. Dus je weet, je weet ja. Het is moeilijk te zeggen. Ah, je hebt een, je hebt een droombeeld. hebt het droombeeld. Ik Spreek heb een droom uit. natuurlijk. Uh, ja. Eredivisie is natuurlijk tot nu toe mijn doel. Als ik gewoon... Uh... En welke? Ja, Ajax is natuurlijk mijn grootste doel. Maar ik heb altijd uh, iets met FC Utrecht gehad. Vind ik een hele mooie club. Dat nee, is het ook. Dus dat zou, zou ik ook nooit, uh, nooit verkeerd vinden. Nee. Okay. Nou, we hebben het gehoord. Rob. FC Utrecht wordt... <laughs> ja, nou, als hij dat zou, zou bereiken... AXVS Utrecht, dan, uh, dan kom ik graag bij hem kijken. En uh, als hij dat niet, uh, niet zou halen... dan hoop ik dat hij nog in de lengte der jaren bij HFC blijft voetballen. Ja. Maar uh, ik gun het Nigel van harte. Ik weet dat het zijn droom is. En dat, hij dat heeft hij ook altijd uitgesproken. Dus uh, ik denk ook dat als hij zich doorontwikkelt... dat het uh, zou kunnen. Ja. Nou Blijf. ben jij eigenlijk de technische man, hè? Eén uh, e van de, ja. Ja, in het bestuur. Welke jongens kunnen het volgens jou halen... Op, van het team op dit moment? Uh, nou, er zijn er, er zijn er een aantal natuurlijk. Maar uh, ik weet ook van een aantal... Bij HFC heb je natuurlijk, heb je natuurlijk twee dingen. Je hebt jongens die zoals Nigel uh, um, volledig voor het, uh, voor het voetbal gaan. En er zijn ook natuurlijk een aantal jongens die naast het voetbal een, een studie hebben. En ook, ook beseffen dat de kans dat je slaagt in het betaalde voetbal klein is. En die daar ook uh, de rekening mee houden. En bijvoorbeeld niet een, een, een klein contract bij, bij Telstar gaan hmm. nemen. Omdat ze dan zeven dagen in de week... Uh, dat we bezig zijn en, en school en, en, en toekomst belangrijker vinden. Nigel is dan iemand die dan echt volledig voor het voetbal gaat. Hè. Dat is natuurlijk een keuze die iedereen zelf moet maken. Nou ja, er zijn natuurlijk een. Jongens op leeftijd zullen we natuurlijk niet meer redden. Maar er zijn natuurlijk een aantal jongens bij ons op dit moment die uh, wel in de kijker staan. Mike van der Baan is ambitieus, wil dat graag. Nigel Christine wil dat graag. de Prijs is natuurlijk een jongen die uit een uh, BVO komt. En die natuurlijk nu ook uh, uh, fantastisch doet. Er zijn natuurlijk een aantal jongens die uh, het niveau wel aankunnen... maar die hebben natuurlijk een leeftijd tegen. Een aantal jongens spelen natuurlijk al een aantal jaren bij ons. Hè. Carlos Apoko is ook wel zo'n achtste jaar die bij ons voetbal... Is. en uh, ja, zit al acht jaar in de basis ook. Rachid komt natuurlijk ook uit een BVO. is ook al wat ouder, dus die zal minder snel gevraagd worden. Want bij de meeste BVO's willen ze vaak jonge jongens. Hè, want mm -hmm. ze moeten ook nog uh, verhandeld kunnen worden tegenwoordig. Hè. Dat komt er mm -hmm. ook nog bij kijken. Maar ik denk dat deze drie, vier wel de jongens zijn... Die het, waar het meest op gescout wordt in ieder geval. En er zijn natuurlijk ook nieuwe jongens erbij. Wessel Boer is natuurlijk een nieuwe jongen die uh, vanuit die jeugd komt. Mooie goal trouwens. En die, uh, die maakt ook een schitterende goal. En uh, ja, zo'n jongen komt dan wel ga ik in de pitchen te staan natuurlijk. Als je natuurlijk uit de A1 komt en het jaar erop uh, bij ons in het eerste elftal debuteert... Ja. Ja, dan heb je toch kwaliteiten. Dat is trouwens een punt wat je nou aanroert. Kijk, die, die jeugd, hè, tweede divisie voor de A-junioren... die jeugd is ontzettend sterk. En daar er daar zijn spelers die daar absoluut de doorstart kunnen maken... naar die eerste elftalselectie. Maar hoe ver kun je gaan? Want je blijft ook steeds spelers aantrekken. Mensen willen gewoon bij HVC voetballen. Nou kijk, het is zo dat als wij uh, kijken... We zijn nu weer bezig met het volgende seizoen. Hè, want in dit seizoen kunnen wij natuurlijk... Daar is de trainer voor is ja. zijn staf om daarmee uh, aan, de, aan de gang te gaan. Ja, wat je natuurlijk eerst doet is kijken wat je in eigen huis hebt. En uh, waar potentie in ligt. Alleen wat natuurlijk wel zo is dat we natuurlijk op niveau voetballen... En dat heeft Nijssel denk ik ook wel uh, ondervonden. Is dat je, als je uit een A1 komt dat het heel lastig is om gelijk op dat niveau te acteren. En dat is in mijn ogen het belangrijkste wat er is... bij spelers die kwaliteiten hebben... is dat ze ook wat geduld hebben om zich, er, om zich erin te voetballen. Dus het jaar erop kom je dan in het tweede elftal... wat bij ons zelf hoofdklasse speelt. Mm -hmm. Dat is ook het hoogste in Nederland. Ja. Nou, al jarenlang doen we daarmee in de top mee. Hè? Spelen we mee voor het kampioenschap wat er is. Ja, en als die jongens daar dan op een gegeven moment... heb Naatje ook gehad, die is bij HFC gekomen... die is in het tweede elftal gaan voetballen. En ja, als je dan goed genoeg bent in het tweede elftal... dan ga je op vanzelf je kans krijgen in het eerste helftal. Ja, en dan moet je hem pakken. Maar de concurrentie is natuurlijk morend. Ja. Er zijn bij ons 22 uh, A-selectiespelers... die in principe allemaal even goed zijn. Ja, en het hoort ook. En je hebt ze ook allemaal nodig. Dat is nu ook alweer gebleken. Want door schorsingen, en blessures heb je iedereen nodig. Ja, ja en de A-jongen komen weer door. Dus ook de concurrentie in het tweede afval is, uh, is heel groot. Ook daar zitten zeven mensen op de bank en drie op de tribune. U luistert naar de Watertoren Sport. Het sportprogramma van uh, ZFM Zandvoort. Iedere vrijdag tussen 10 en 12. We hadden vandaag de gasten Robby Verstraten, technische man. één van de technische mensen bij de Koninklijke HFC. En Nigel Kastien, begonnen bij de SV Zandvoort. En nu eerste elftal spelen en dinsdag. Wat is er ook alweer dinsdag, Nigel? De wedstrijd, hè? Welke wedstrijd? De HVB-beker tegen Herikles Almelo. En wie gaat er winnen? Koninklijke HFC. Wie gaat er winnen, Robby? Naast strafschoppen Koninklijke HFC. Ik ben het helemaal met jullie eens. Dankjewel voor je komst naar de studio. Veel succes dinsdag. Graag gedaan. En nog een bedankt voor de uitnodiging. Ja, we, we, we, we hebben uh, uh, net uh, in het begin van de uitzending. hebben we het al een beetje gehad natuurlijk over Johan Kruif Die vreselijke ziekte die hij onder de heeft. <klaars> de mensen die nou uh, waar jullie mee spelen. of die bij jullie in het team zijn en door jullie worden getraind. Uh, zijn jullie er ook nog een beetje opvoedkundig mee bezig als het gaat om roken bijvoorbeeld? Vraag je, vraag je dat aan mij of niet? Nou, uh, gewoon een, wie, wie, wie antwoord wil geven? Maakt me niet uit, want jullie hebben er, nou, er allemaal mee te maken. Dus. Nou, ik weet wel dat er een aantal spelers zijn die, uh, die roken. Ja. Maar ik denk dat het al uh, goed is om te beseffen dat roken, natuurlijk, uh, waar zoals wel bekend is bij iedereen, natuurlijk... Uh, dit soort ziektes veroorzaakt. En uh, dat je het beter niet kunt doen, natuurlijk. Ja, precies. Ja, toch de, toch de, de, de laatste plaat: light my fire. Kan er niks aan doen. Helemaal.